Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het gaat nog veel langer duren voor de onderbezetting bij de politie is opgelost. De politie hoopte in 2025 weer op volle sterkte te zijn. Maar de verwachting is dat er in 2027 nog altijd een tekort is van 1500 agenten. De capaciteitsproblemen hebben meerdere oorzaken. Er gaan veel politiemensen met pensioen. Er is krapte op de arbeidsmarkt en de politieacademie zit volgend jaar al vol. Daarbovenop wil de politie het totale aantal agenten uitbreiden. De 31 baby's die vandaag zijn geëvacueerd uit het Al-Shifa ziekenhuis in Noord-Gaza... zijn met ambulances naar Rafa gebracht, aan de grens met Egypte. Morgen worden ze naar Egypte gebracht, zeggen de autoriteiten in Gaza. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat ook zes zorgmedewerkers... en tien familieleden van het personeel zijn geëvacueerd. Het Al-Shifa ziekenhuis wordt belegerd door het Israëlische leger... dat zegt dat Hamas vanuit ziekenhuizen in de Gaza-strook zijn terreuroperaties plant en uitvoert. Het Oekraïnse leger heeft naar eigen zeggen de Russische troepen aan de rivier de Dnieper tot 3 tot 8 kilometer teruggedrongen. Daarbij zouden 3000 Russische soldaten zijn omgekomen of gewond geraakt. Het zou de grootste terreinwinst zijn van Oekraïne in maanden. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat Oekraïne ook zware verliezen heeft geleden. Of de regio Gerson nu weer in Oekraïnse handen is, is onduidelijk. Op een veiling in Frankrijk heeft een hoed die van Napoleon Bonaparte was, bijna 2 miljoen euro opgebracht. En dat was een record. In 2014 ging een dergelijk hoofddeksel weg voor bijna 1,9 miljoen euro. De kenmerkende steek- of punthoed van Zwart Beverveld was van Napoleon toen hij nog keizer van Frankrijk was. Napoleon had zo'n 120 van dat soort hoeden. Het weer bewolkt en verspreid over het land buien. Aan de kust waait het krachtig tot hard. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Morgen opnieuw kans op buien. Het wordt dan maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Look FM. Cat suit and bent me like Everybody who's staring Wouldn't believe that this girl was mine I should've known I wasn't wrong When I left her for a life, baby, They Say you never miss the water until it to check the guy. new built the teacher Yes. Season... Van Zandvoort, Zandvoort op 106.9 FM C.F.M. Uh, tus ogen ja me lo que quieres que no eres como todas las mujeres Te usa como el ritmo taka, ti te ataca Boom shakalaka, boom shakalaka Mis ogen ja te dicen lo que quiero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 garrapata oh, otra vez otra vez pies se mueven con mi bum chacalac bum chacalac otra vez otra vez la cabeza y los pies se mueven con mi bum chacalac bum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 Pum pum pum pum pum Otra vez otra vez, la pum pum los pies Se mueven pum pum pum pum pum pum pum pum to me ¡Gracias! <tose>